Middagtemperatuur rond 14 graden. Morgen eerst zon, in de middag kans op een bui. Het wordt dan 16 graden. Dit was het.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 Muziek van LP en single tussen 1955 en 1985. We werken nu, Ruud. Waar zat je nou? Waar zat ik nou? Ik... Waar, waar zat je nou? Ja, de, de brug stond open, sorry. Oh ja, ze hebben wel maar geen brug in Zandvoort. Oh, dan uh, was er een, de vliegde, de landingsbaan was gesloten. Ze hebben geen landingbaan in Zandvoort. Um, we hadden springvloed. Uh, nee, een, uh, hoe, hoe heet zoiets? Het tsunami. En daar ja. was ik in aan het zwemmen. Oh, dat was het. Oké. Okay. Nou, je bent er... <laughs> Dames en heren, sorry voor de even de radiostilte van ongeveer twee minuten. Daar kunnen wij ook niks aan doen. We pikken er gewoon na vier de twee minuten bij. Zo doen we het. Gelijk heb je. Ja, tuurlijk. Gaan we gewoon door. Hey, uh, ja, goed. Nou, goedemiddag dus, dames en heren. Daar zijn we weer uh, met de vinyljaren op ZFM Zandvoort. En uh, zoals gebruikelijk uh, op woensdagmiddag tussen twee en vier gaan wij ons weer bezighouden met muziek van langspeelplaten. Echte vinyl. Ik heb hier uh, weer drie prachtige hoezen naast mij liggen. En we hebben ook weer een speciale gast vandaag. En zijn naam is Pieter Voogd. En uh, wie dat is, dat zal ik u straks uitleggen. Uh, want we gaan eerst maar gauw denk ik zo'n beetje naar de muziek toe. Maurice is er ook dames en heren. En die, ja, ik ben er ook weer. Ja, die is de oorzaak ervan dat, uh, <laughs> dat we even, even niets horen. Ja, en ik ben geen technicus, dus ik kan het allemaal niet zo even snel. Ja, nou, ik heb een microfoon schuifje open, dan kan je toch praten? Het ja, dus ligt een mooi cd van is in codes. dus kan kun je erin stoppen. Ja, nee, we draaien geen cd's. Oh, oh ja, dat was het, sorry. We draaien geen cd's, dat weet je toch. We waren alleen platen. Nou goed, hartelijk welkom aan ook alle mensen die via internet naar ons luisteren. Leuk dat jullie er weer zijn. En uh, gezellig dat wij er weer zijn. Wat gaan we doen vanmiddag? Uh, Billy Paul heb ik voor u meegenomen. De 360 Degrees of uh, Billy Paul. Geweldige plaat. De man heeft maar één plaat gemaakt in zijn hele leven, althans één LP. heeft ook één gigantische hit gehad. En dat weten we natuurlijk allemaal, want dat kent bijna iedereen. Dat gaan we straks ook draaien. Verder hebben wij Leonard Cohen vanmiddag. Ja, Leonard Cohen met zijn prachtige plaat uit 1969. Songs from a room. Hier gaan we ook iets van draaien, Leonard Cohen. Zeer apart en zeer mooie muziek. En verder heb ik een hele gekke plaat meegenomen. Die heet Hoezo Jeugdsentiment. Sentiment? En dat is een LP van uh, Nederlands Hoop in Bange Dagen. Waarop zij gewoon allerlei uh, Nederlandse liedjes uh, in een nieuw jasje hebben gestoken. Nou ja, dat nieuwe jasje is uit uh, ik geloof 1972 of zo. Dus dat is ook niet zo'n zo nieuwe jas meer. Hij heeft ook wel nog de motten in de leven Um, nou, Pieter Vogt heeft een prachtige plaat meegenomen van Exception Omdat hij daarin gespeeld heeft Weet u dat ook gelijk uh, Alleen het is een LP die eigenlijk helemaal niet zo bekend is Het is eigenlijk de laatste LP van Exception Uit de eerste periode, zou ik maar zeggen eh, al niet eens meer met Rick van der Linde. Maar goed, dat gaan we het straks over hebben. Um, Daar praten we straks over. We gaan eerst beginnen met Billy Paul We beginnen gelijk maar lekker swingend, want hij heeft een lekkere disco versie gemaakt van het prachtige liedje van Elton John, Your Song. En hier dames en heren is hij dus. Billy Paul, Your Song. Als alles goed gaat. En het gaat goed. Tuurlijk, Ruud. dat weet je toch. <laughs> How wonderful life is when you're in the world. Whoa. I'm doing beautiful, how wonderful it is When you're in the world, world dat was hem dan. Billy Paul met uh, Your Song en op de hoes, daar staat dan uh, een soort tekst. Had je in die tijd nog wel eens zo van een ster is iemand uh, die erg speciaal is. Hij is erg getalenteerd, hij is warm, hij is menselijk en hij is persoonlijk. En hij is natuurlijk een begenadigd performer, oftewel. een uh, ja, een, een podiumdier, zou ik maar zeggen. Hè? In uh, in de line-up of stars, dus in de in in, in, in ranking van stars, is Billy Paul is heel apart. Want hij is namelijk super warm, hij is super human, hij is super personal en hij is ook een super performer. Zo, hij, ze zeggen je dus, hij is een superstar. Nou, oké, okay, dat nemen we dan voor kennisgeving aan. Hij heeft slechts één plaat gemaakt, die man. Eén LP. Hij heeft vier singles gemaakt, waarvan één een grote nummer één hit is geworden. En dat herkent u natuurlijk allemaal. Dat is Me and Mrs. Jones. Uh, die komt later ook nog aan bod Maar voor de rest, uh, ja, uh, is het bij één LP gebleven. Volgens, uh, volgens uh, de encyclopedie. En uh, nou ja, jammer dus. Maar dit is wel een hele mooie plaat. En er staan ook hele mooie stukken op. Dat gaat u straks horen. Leonard Cohen. Ook zo'n figuur. Leonard Cohen die werd geboren in, uh, uit een middenstandsgezin in Montreal. Zoals Mart Smeets het altijd zegt. Maar gewoon wij zeggen Montreal in Canada. Hij leerde als tiener gitaar spelen. En uh, hij begon toen met een folkgroepje. Dat heette de Buckskin Boys. Wist u dat? Ja, dat wist je niet hè? Nee, nou ik lekker wel. <laughs> zo, de Buckskin Boys dus. Hij uh, studeerde letteren aan, uh, aan de universiteit om uh, dichter te worden. En zelfs al in 1956... was Leonard Cohen... een uh, bekende naam... In, uh, in het Canadese literaire wereldje. In 1962... verhuisde meneer Cohen naar de... Uh, Verenigde Staten. En hij uh, vestigde daar een reputatie... als singer-songwriter. En iedereen die Leonard Cohen kent... die kent natuurlijk zijn zeer... aparte stemgeluid. Uh, wat de man heeft soms heel donker. Soms ook weer wat lichter. Maar altijd wel heel apart. Dat zie je zeker. En men kent hem natuurlijk van zijn grote hits. Uh, Suzanne, wat ook... De Nederland Herman van Veen in het Nederlands gedaan is. En Solong Marian. Nou, ik heb voor u meegenomen... uit mijn... Uh, ...aardig gevulde platenkast LP Songs from a Room. Dat is een plaat uit 1969. En daar staan prachtige mooie liedjes op. En ik begin maar gelijk met het nummer 1 van kant 1... ...want dat is een prachtig nummer wat we ook kennen. Uh, nou, wat we eigenlijk wel kennen in heel veel verschillende cover-uitvoeringen... ...want er zijn er nogal wat. Joe Cocker heeft het onder andere ook opgenomen. Maar deze is wel heel puur. We gaan hem beluisteren. Van Song, of, uh, Song from a Room, Leonard Cohen, Bird on a Wire. Burned on the wire, like a drunken in a midnight choir, I have tried. Mag nou, dat? Vind ik dat moet aardig. zelfs. Ik ben zo aardig u, dat weet je toch? Dan ja. gebeurt hier van alles, mijn bril van, van mijn kop af en uh, ik weet het allemaal niet. Dat, uh, <lacht> <lacht> het is toch vreselijk allemaal. Het, het lijkt wel dat als je met zo'n uitzending, als er in het begin iets misgaat, dat er dan ook verder alles misgaat. Hè? Ja, dan vallen brillen van je kop af en uh, al dat soort grappen meer. Nou, oké. Okay. Hij staat er weer op. Dus ik ja, doet weer, hij het weer? Ja, dan kan ik weer zien. Wat, dan kan ik weer tenminste horen wat ik zeg. Oké, okay, gelukkig. <laughs> <laughs> Die heb, hoor ik niks, hè. Dat is heel vervelend. Leonard Cohen dus met Birds of, of On a Wire. Een prachtig nummer, nummer van de LP uh, Songs from a Room. En dat was zijn uh, tweede plaats, dames en heren. Die kwam met 1969. De man is uh, vooral in zijn beginjaren aardig productief geweest. Hij kwam in 1968 met de eerste. 69, uh, dat was uh, Songs of Leonard Cohen. 1969 kwam hij met de tweede. 70, 1970 kwam hij from Songs uh, of Love and Hate. Uh, toen uh, deed hij er wat langer over, toen duurde het tot 73 en toen in 74 was hij er weer. En daarna heeft, is hij eigenlijk wat rustiger aan gaan doen, Want toen duurde het gemiddeld steeds vier tot vijf jaar tussen dat hij weer een nieuwe plaat maakte. En zijn laatste plaat is uh, gemaakt in uh, negen, 2004. Nee, dat is niet waar, dat zeg ik verkeerd. Hij heeft zijn laatste plaat gemaakt in 2009. En dat was een uh, live concert dat hij gegeven heeft op het Isle of Wight in 1970. En daar hebben ze dus in 2009 een registratie van uitgebracht. En daarvoor, want uh, dat kan je allemaal zo prachtig zien op internet, hè? Uh, Daarvoor had hij dus al een plaat uh, live in Londen. En die is van 4 april 2009. En die andere, de laatste, is van 24 oktober 2009. Sindsdien is het stil. Hij heeft uh, vorig jaar uh, nog een concert gegeven in, uh, in Rotterdam. En ook in Amsterdam zelfs. Uh, dat was na 15 jaar. Toen heeft hij in het Westerpark opgetreden in Amsterdam. Nou, dat even over Lennart Cohen. We gaan natuurlijk straks nog meer van die plaat draaien. Maar we moeten verder. Want we hebben nog meer te doen. Uh, uh, Nederlands hoop in bange dagen. U kent ze wel. Freek de Jonge en uh, Bram Vermeulen in de tijd. Uh, een zeer... Uh, ja, trendzettend cabaretgezelschap toen de tijd... waar heel veel mensen nog wel eens hun neus voor optrokken... omdat ze vrij grof waren. En dat vond men allemaal in die eind jaren zestig niet zo denderend natuurlijk. Maar ja, Nederlands Hoop was baanbrekend en deden totaal andere dingen. We gaan niet naar cabaret van ze luisteren... maar ze hebben dus een plaat gemaakt en die heet Hoezo Jeugdsentiment. En daarop staan dus allerlei bekende Nederlandse liedjes... Uh, die dus in, op de typische Frank Vermeul, of wij, uh, Bram Vermeulen manier zijn bewerkt. En dan nog met de absoluut uh, nou, niet zo denderende zang van Vreek de Jonge erbij. Uh, geeft dat wel weer een apart verhaal. En dat gaan we u dus nu even laten horen. Een prachtig liedje dat wij oorspronkelijk uh, kennen van Ronnie en de Ronnies. Wat dus geschreven is door Peter Koelewijn. Uh, hier is Nederlands hoop in bange dagen met Beestjes. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes Zoveel beestjes Om me heen Oh, ik weet dat ik mezelf nep want er zijn geen beestjes, maar ik zie beestjes voor mij. Beestjes, beestjes, blauwe, gele, rode, alles zit erbij. Likke paarden komen, zij, zit Een piepend synthesijstje tussendoor. Deze plaat opgenomen in Heemstede, dames en heren. Ja, dat hou je niet van mogelijk. De IMI Bovema Studios. Ik weet eigenlijk niet of, trouwens, niet of die nog bestaan. maar In <tiek> dat mooie, onder dat prachtige gebouw daar. Dat chalet dat je daar had aan de Bronsteeweg, 49, weet u nog? Ja. Goed, he, de plaat is uh, opgenomen in, uh, uh, hoe heet het? in februari, maart, april 1976... Uh, in deze studio. En er staan dus hele grappige dingen op. En die hoort u verderop in dit programma nog wel. We gaan naar uh, onze gast van vanmiddag. En onze gast van vanmiddag is Pieter Voogd drummer. Hi Ruud. Hi Peter. Hoe gaat het, jongen? Uh, gezellig. Hier. Kort het vinden. Uh, ja, ja. ja, natuurlijk, anders was je er niet geweest. Als je het niet had kunnen vinden. Nou, dat was makkelijk. Hè? Het was een beetje moeilijk, maar. Uh... Ja, valt wat mee, toch? Zo groot is Zandvoort niet. Hier kun je alles vinden. Ja. Zelfs ik. Okay. Uh, Pieter Vogd Drummer, dames en heren. Tegenwoordig uh, speel ik wel eens met hem in de uh, Exceptional Tribute Band. En ook in Jimmy's Gang doet hij ook wel eens mee. En uh, hij heeft de laatste paar keer ook uh, onze vaste drummer Cheryl Duif, vervangen. Die vanwege een operatie niet meer uh, even niet kon spelen. Maar gelukkig is dat allemaal weer de goede. Dus uh, die kan weer. En, uh, maar uh, ja, zo kom ik Pieter regelmatig tegen. Het, leukste, het mooiste wat wij samen gedaan hebben is natuurlijk die Exceptional Tribute Band. Um, want dat was natuurlijk heel erg leuk. Zo he. speciaal. Hebben we drie of vier leuke concerten meegegeven. En dan echt exception muziek spelen zoals dat uh, te doen gebruikelijk is. Uh, niet dat ik mij verbeeld dat ik een Rick van der Linden ben. Maar. Ja, nou, het was hard studeren, inderdaad. Om alles weer bovenop, boven te halen. Maar ja, het was wel leuk. He? Ah, heel leuk, heel ja. leuk project. Ja, ja Het zeker. was een heel mooi project. Ja. Vooral het vorig jaar op dat Juttersfestival. In, in Wijkenzee. Dat was echt te gek. Goed, nou, u kunt dat allemaal. Uh, daar is ook een DVD van. Dus als u die DVD nog eens wilt hebben, dan, uh, uh, dan stuurt u maar even een mailtje. He? Nou, dat kan. Dat is allemaal. Exceptional tribute. Maar goed, Pieter speelde in de tijd ook. Jij hebt ook nog met Rick gespeeld, hè? Ja, ja zeker. Zeker weten. Op de OP, uh, hoe heet het? Uh, Mind. Mirror. Uh, dat was uh, de eerste LP waar ik dan uh, meespeelde. Uh, oh. Nee, sorry, dat is de laatste. Mind Mirror is... Uh, ik ben even... Ik zie het voor me hier. We zitten zit naar Mind Mirror te kijken, ja, ja, maar ja, het ja. was de zesde nee, LP. Trinity, de, hè? Trinity was het. Ja. Dat was hem, ja, ja. ja. Nee, dat was uh, met de volledige bezetting. Alleen met... Uh, hoe heet het? Jan Fennig erbij. Ja, Dick Remeling zat er toen niet meer bij. Dick ik was meer. toen vervangen door uh, Jan, Jan Fennig. Ja. ja, klopt. En ik, ik was dus uh, vervangen van... Uh, uh, hoe heet die andere vorige drummer? Peter de Leeuwen. Peter de Leeuwen, ja. Ja, ja. ja. En daarna hebben ze Rick eruit gegooid en toen is het dan wat geworden. Nee, er was <laughs> nog een kleine discussie om gelijk de naam te veranderen ook. Wat eigenlijk achteraf veel beter was geweest. Ja om uh, wat de, de bedoeling was inderdaad uh, echt totaal nieuwe muziek uh, te gaan spelen, maar ja, de platenmaatschappij was daar natuurlijk uh, uiteraard niet uh, nee, blij mee. Die, en, uh, we die wilden de soort... klassiekers natuurlijk ja, van exceptional. Ja, ja. En, dat maar ja, dat was bij de eerste LP bingo. Was dat uh, die jullie toen samen gemaakt hebben, was dat al over natuurlijk. Hè, dat klopt, ja, klopt. Ja. Want toen, uh, toen was het stijltje al niet meer wat het wezen moest. En toen kwam uh, het afwezen moeten. Dat is natuurlijk niet waar. het was gewoon een fantastische plaat. Alleen hele goede muzikant, hoor. Hele goede muzikant. Zeker weten. Ja. Uh, alleen in totaal anders dan wat we van Exception gewend waren. Klopt. Rick begon toen met Trace. Die komen ook nog wel eens een keertje aan bod in dit programma. Denk ik, nou, ik kom wel eens een LP van mee. Rick begon toen met, uh, met Trace. En die ging toen eigenlijk gewoon op de oude voet verder. Goed, nou, je hebt een uh, prachtige plaat meegenomen. Die heet Mind Mirror. Daar ja, heb klopt. jij meegespeeld. Sorry, dat was ik even mee in de Ja. Nee, dat, uh, ja, dat is inderdaad een hele bijzondere plaat. Omdat hij eigenlijk, uh, hij is wel uitgebracht ooit, maar... Uh, een beetje in vergetelheid geraakt. Ja. En uh, ja, heel, af en toe uh, wordt hij nog wel eens gedraaid. Ik heb laatst nog op Radio 6 uh, uh, draaide iemand uh, muziek ervan. Oh! En dat was heel bijzonder, want die had ja, het echt, uh, ja, ook een exception-fan een beetje. En ja. die had hem echt opgeduikt in dat uh, belt- en geluidarchief Geluid ja, uh, van Hilversum en zo, weet je. Dus... Uh, dat schijnt hier nog wel uh, te verkrijgen te zijn. En, uh, maar voor de rest is hij dus uh, ja, eigenlijk uh, niet echt algemeen bekend geworden. Nou, dus jammer het, genoeg. Je, je kan voor mij toch wel zeggen dat ik een vrij aardige exception-kenner ben. Zelfs Ruud, zelfs Ruud, jij wist het ik niet. ik kende hem niet. Nee, klopt, klopt. Ik had nog nooit van deze plaat gehoord. Ja. Nou We gaan er iets van draaien. Er staan uh, een paar covers op van bekendere stukken. En er staat in ieder geval één klassiek stuk op. Uh, dat is heel wat. Voor de rest zijn het allemaal uh, toch wel composities van de bandleden. Maar dat waren zeer deskundige mensen. Ja, wie zat er erin? Vertel even Pieter. Wie speelde uh, er mee? in nou ja, deze... de, de, de grote vervanger was dus Hans Jansen voor uh, Rick van der Linden. Ja. En die heeft dus op die bink ook al meegespeeld. Ja. En uh, <coughs> ja, deze, dus die laatste LP uh, komt hij eigenlijk nog meer uh, tot zijn recht. Omdat hij ook uh, meer componeert. En het heel bijzondere in deze LP is ook dat er uh, voor die tijd zeker, 1975... Uh, een stuk op staat die de hele plaatkant uh, beslaat. Ja, ja. Uh, dus dan praat je over een minuut of zeventien. Zo. En dat was, uh, ja, in die tijd was het allemaal drie, vier minuten uh, nummertjes. En dat was dus uh, een beetje, ja, uh, revolutionair. Maar zeg toch maar. kan ik me wel herinneren dat uh, dat, dat oude Exception, zeg maar, dat ook een keer geflikt heeft, hè? op de vierde LP, als ik het goed heb. Ja, daar die staat... aan aangeschakelde nummers. Uh... Uh, daar staat ook een. een, een, een uh... Ja, dat waren delen. Dat was echt zoals ik dat dan zag: een echt klassiek concert met verschillende delen. Maar ah, wel met symfonieorkesteren, dat was wel heel mooi. Goed, nou, welk nummer gaan we draaien? Pick up the pieces. Pick up the pieces. Oh, ja. uh, nou, de, de bezetting was dus uh, Hans-Jan. Op uh, keyboard en ja. Uh, ja, die speelde dus ook veel uh, uh, roads uh, in tegenstelling tot Rick van der Linden. Ja. maar hij speelt ook gewoon uh, klassiek uh, uh, Hammond, wat Rick ook dus deed. Ja, en uh, nou Jan Vennik is dus de blazer en die speelt ook uh, fluit en uh, ja, verschillende saxofoon, sopraan uh, en uh, tenor. Ja, uh, nou, uitgediende uh, uh, Kordekker zit er ook bij, ja, dus die uh, speelt ook een niet onbelangrijke rol. Uh, en een nieuwe, uh, wat ook uh, uh, niet gebruikt was, een gitarist, Hans Jansen, die ook uh, componeerde... Hans Of uh, sorry, ja, ja Hans, Hans Jansen. <laughs> Je moet uh, ze ook ja, altijd ja, verbeteren. Ja, ja, ja, ja. Nee, sorry, uh, Hollestellen, ja. ja. Uh, uh, de gitarist, Hans Hollestellen, die ook uh, ja, verschillende nummers gecomponeerd heeft ja. voor deze OP. Uh, even kijken, nou ben ik zelf dus op drums. Ja. En, uh, en uh, ook uh, natuurlijk uh, Rijn van de Broek, niet Rijn van den Broek was er nog wel. Dat was de originele uh, aanvullende. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan er naar luisteren. Pick up the pieces, hier is exception. Ja? Ja, daar komt hij. Komt-ie aan. Uh, het, lijkt erg op, uh, het, uh, het lijkt erg op de average white band. Maar het, uh, het is toch een ander thema, dacht ik. Hè? Toch vind ik net even iets anders georganiseerd. ja, ja. ja, ja. ja. Is niet het andere, echte... andere drumpartij ja. en andere blazerspartij. Ja, precies. Ja, ja, Je kan wel horen dat uh, Tick of the Pieces er voor het model gestaan heeft, maar het, het themaatje is toch duidelijk iets, iets anders dan, uh, dan van, uh, van Average White Band die het oorspronkelijk hebben opgemaakt, uh, opgenomen en natuurlijk ook mevrouw Candy Dover nog later. Zeker, ja, ja, ja, ja een hele hele goede versie. Ja, ja. Ja. Goed, nou, uh, we gaan uh, vrolijk verder, dames en heren. We lopen een beetje achter op het schema natuurlijk. Want we hadden uh, het raar lopen al lang moeten doen. Dat gaan we dus nu maar doen. Want ja, dan komt dus die Maurice ook in een... In een... Ja, meneer Jansen, het in... kan raag lopen. Die Maurice gaat een beetje in een tsunami zwemmen. Dat is dat, sorry. Dat is Ik had de zomer in mijn kop. Ik denk, gaan zwemmen, zit er een tsunami voor de deur. Ja, ja in, in mijn voortuin, jongens. Die. Oh, oh, in je voortuin? Ja, dat is oh, nog een een raar allemaal weer. Het kan het allemaal raar lopen, weer. Het kan raar lopen. Um, weet het, dames en heren, onze wekelijkse rubriek. waarbij drie standvoortse notabelen hier in de studio verborgen zitten. want niemand mag weten dat ze er zijn. Maar ze zijn er wel. En die gaan dus een, een, een cover beoordelen. van een bekende originele hit. Dames en heren, die u natuurlijk allemaal kent. en waarvan altijd wel weer een of andere Nederlandse artiest is. die vindt dat daar een Nederlandse cover van moet komen. En ja, het gaat gebeurt nou eenmaal soms heel goed. En soms vergurt het. Gewoon op uit het beroerde meneer Nou, dat gaan wij dus aan de kaak stellen Dames en heren, met onze jury En dat zijn de drie strenge heren uit Zandvoort uh, Maar we vertellen niet wie het Meneer Koper, meneer Paap en meneer Visser Nee Je zou het niet vertellen Oh, sorry God. Nou ja, nou is het zo dat er geloof ik in Zandvoort heel wat papen wonen dus en, en heel, heel nog... veel kopers en heel veel vissers ja. Dus dat komt goed moet moeten ze eerst nog gaan zoeken wie het zijn. Nou, mooi zo. Uh, we hebben vandaag een hele aardige combinatie, dames en heren. Wat kunt u zich voorstellen bij de combinatie Louis Armstrong en Arie Ribbons? Nou, ik niet veel. Maar <laughs> ik heb het natuurlijk allemaal al gehoord. Nou ja, ik kan me niet zo veel meer voorstellen. Maar in ieder geval, het origineel is mooi. Hier is Louis Armstrong. What a wonderful world.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 are also on the faces of people going by I see friends shaking hands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 Prachtig, prachtig, prachtig lopen. Ja, meneer Jansen, het kan raar ja, Nou, dat gaat het zeker. Dat zult u wel merken zometeen. Dat het echt raar kan lopen. Niet te geloven. Uh, Louis Hamster dus met What a Wonderful World. Prachtig liedje. En vooral ook dat stemgelaat van die man. Niet te evenaren. Maar goed, toch is er dan altijd weer iemand die denkt van... dat ga ik eens in het Nederlands opnemen. En uh, dat overkwam dus ook Arie Ribbens. Die wij wel kennen natuurlijk van leuke Carnaval zit. Maar die zich nu hier aan vergrepen heeft. Uh, oh, ik mag dat natuurlijk niet zeggen. Want dat, dat zouden ze kunnen opvatten als beïnvloeding van de jury. Sorry. Ik, ik, ik... Ja, maar de jury zit het commentaar van ons niet mee te luisteren. Die krijgt oh. enkel de liedjes te horen. De rest oh, niet. de rest niet. Ja, ja. Nee. Nee. Oh, dat, is dat is helemaal netjes uitgefilterd. Dat is uitgefilterd. Oh, nee, dan kunnen we rustig ons commentaar uh, geven. <laughs> dat is geen probleem. Dat Tony toch niet horen. Goed. Uh, de jury. Nou, uh, luister en huiver. Hier komt Arie Ribbens. Met wat een prachtige dag. Ik zie bloemen en kleuren en een veulen in de wei. En een kind dat lacht en het lacht ook nog naar mij. Ja, dan denk ik steeds weer, wat een prachtige dag. En een vogel in het blauw. En ik hoor mezelf zeggen: tegen haar, ik hou van jou. En dan denk ik net als jij: wat een prachtige dag. De kleuren van de regenboog. De eerste zonnestraal En lachende gezichten Van mensen allemaal Vraag hoe gaat het ermee En ik geef ze een hand Er bestaat ineens geen grens Er bestaat ineens geen land Dan jij en ik hier samen op een bank, dat ik kijken kan en leef, duizendmaal dank. Ja, dan denk ik steeds weer, wat een prachtige dag. Ja, dan denk ik steeds weer Wat een prachtige dag Ja, dan denk ik steeds weer Wat een, een prachtig, prachtige dag Mooi nummer, al zeg je zelf Maar ik weet niet of de jury dat met me eens is. Nee, ik denk het niet. Uh, nou, Ik in ieder geval niet. Maar ja, goed, ik, heb, ik heb geen... Uh, nee, ik vind het echt walgelijk dit. Ik vind het, echt, het mag je natuurlijk weer niet zeggen. Er dus zijn vast wel weer mensen boos om worden dat ik dat zeg. Maar ik vind het gewoon walgelijk. Ik bedoel, als je zo'n mooie zo mooi liedje van Louis Armstrong... en dan deze manier... Ze hebben potverdorie niet eens de moeite genomen... om de akkoord een beetje goed te spelen. En dan zit er zo'n dom drumcomputertje. Pieter zat zich ook te erger hier als drummer zijn. Die denkt, dat ja, had ik... Dat, dat, valt gelijk op natuurlijk. Ja, valt gelijk op. <laughs> Pieter dacht ook, dat had ik tien keer beter kunnen drummen. Nou, oké. Okay, maar de jury hoort dit allemaal niet. Dus wij gaan nu naar de. Oh. Ja, nee. De jury was al bezig. Ja. Oké. Okay. <laughs> Goed. Had jij de bordjes gezien? Nee, maar... nee, nee, nee, nee. Ik hoorde hoor alleen iets uh, breken daar. Oh, nou, nou, ik nou, denk nou, dat, nou, dat, dat ze het eetje door de midden hebben gebroken. Ja, ja. LP, hè? Ja, LP, Zijnlacht. ook goed. Ja. oh Nou, dag, Ari. Mm. De, de garoute in het riool. Oh, wacht even. Jij je, je, je neemt het zekere voor een onzekere. <lacht> Hij moet echt weg zijn, zeg maar. Ja. Even, ja. Nou, daar is niets meer van over, dames en heren, hoor. Je rest voor onze, onze, uh, onze dame die in de studio, onze cleaning lady, de dame die in de studio onderhoudt. Uh, Heel veel werk nu. <laughs> kom je even langs met de stofzuiger, want het is een beetje zootje op de grond nu weer. Er ligt iets uh, wat gruis en stof en weet ik het allemaal niet van Arie Ribbens. Nou ja. <laughs> <laughs> oké. Nou, ik hoop niet van Arie Ribbens zelf, want straks staat de politie hier ook op de stoep. <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee, okay. nee, nee, nee, het is niet Arnie ah, het is alleen die plaat. <laughs> Oké, okay. nou, we gaan weer even over tot de orde van de dag, dames en heren. Want anders, jongen, jongen, we schieten door het eerste uur heen. Maar ja, we zijn vijf minuten... Mooi, hè? We zijn ook vijf minuten te laat begonnen, natuurlijk. Vanwege de tsunami in zijn voortuin. <laughs> nou ja. Um, Billy Paul gaan we doen. Uh, nummer dat we ook uh, wat we kennen van El uh, Stewart als ik het me goed herinner ja El Stewart die heeft het is een van de eerste versies uh, Tina Turner heeft hetzelfde nummer ook een keer opgenomen en Billy Paul ook en het heet Let's Stay Together namens heren. Billy Paul van de plaat The 360 Degrees of Billy Paul Welke gaan Let's we nou weer doen Stay Together Hier Is zit nummer twee kant één Nee, nummer 2 kan 2, zei ik. Oh. Oh, oh, oh. Dat heb je oh. met die LP's, hè? Ja, dat heb je met die LP's. Ja. Nou, dan moeten we het weer volgletsen. Tjonge, jonge, jonge, wat zullen de luisteraars wel niet... Is dit nog het einde van het vorige nummer? Oh Ja, dit is nog het einde van het vorige nummer, denk ik. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dit, dit, dit is hem al. Oh. <laughs> dan is het een ander nummer. Nee, dat maakt niet uit. Niet. Nou ja, anyway. Let's stay together. Okay. Let's stay together. We got to stay for Waarom moeten we wachten? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik zat Pieter net iets te vertellen, maar dat, dat kan nu. De plaats is afgelopen. Hoeveel tijd hebben we nog eigenlijk? Oh, we gaan aan de, de tune. Oké. Okay. Dan weet ik het ook weer. <laughs> ja, dat is ja, toch maar. duidelijk zo? Ja, dat is heel duidelijk. Dan weet ik in ieder geval we we niet. Wil hem ook zijn. weer weghalen, hoor? Nee, joh, doe maar niet. Draai maar wel. Oké. Okay. Goed. We pikken er gewoon na vierde tijd bij, hoor. We die tijd er kort, anders komen we niet aan onze nummers toe die we moeten draaien. We hebben vandaag wat lange nummers allemaal. Goed, we gaan eruit, dames en heren, even voor het nieuws en het weer en de boodschappen van, een, van drie uur natuurlijk. En daarna gaan wij nog vrolijk een uur verder. En ik hoop dat u er allemaal nog uit kunt zitten. U moet <lacht> nog een uur naar <lacht> deze zo dik voor mijn kaartje luisteren. <lacht> met Maurice Mulder in de rol van De Groot. Ja, ja met zulke, zulke leuke grapjes maak je ook weer niet hoor. Huh? Oh, Wie ben jij dan? Ik? Nee, ik weet niet wie ik ben. Ik, ik, twijfel, wie, wie af ben je? Het, ik twijfel af en toe aan mezelf. Oké. Okay. Maar uh, twijfel ik aan wie ik nou eigenlijk ben. Maar goed. Maar dat, dan... dat is niet goed. Nee. nee. Maar, ik kan het uitschrijven. Maar, goed, maar gaan wat nu... gaan we nu doen? We gaan nu naar het nieuws. Oké. Okay. En uh, daarna komen we... Nu, op... nu of straks? nee. Dat weet ik niet. Jij kan op de computer zien hoe lang de klok nog loopt. Dat weet ik allemaal. Ja, die, nou uh, die loopt goed door nog voorlopig. Okay. Nog uh, 20 seconden. Goed zo. Nou, dan gaan we nu naar het nieuws. En na de pauze beginnen we met Leonard Cohen. Dus, tot zo. Niet met die andere die je net gaf? Nee. Dan ga ik echt in de Niet goed doen, zo. Hè? Goed zo. <laughs>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 Hof is in staat om extreme koud te doorstaan. Hij heeft bijna naakte Kilimanjaro beklommen... deed op blote voeten mee aan hardloopwedstrijden boven de poolcirkel en heeft ruim 70 minuten tot aan zijn kin in een bak met ijsklontjes gezeten. Het lijkt er volgens twee hoogleraren op dat Hof in staat is... zijn autonome zenuwstelsel te besturen. Iets wat wetenschappelijk gezien voor onmogelijk wordt gehouden. Zo kan hij extra warmte produceren zonder dat zijn bloeddruk en hartslag stijgen... Hof wil graag meewerken aan het onderzoek om, zoals hij zelf zegt, de mensheid een dienst te bewijzen. De stoffelijke resten van 15 Duitse militairen uit de Tweede Wereldoorlog zijn in het Limburgse IJsselstein herbegraven. Dat gebeurde in aanwezigheid van nabestaanden op de Duitse militaire begraafplaats. Het gaat om militairen die in Nederland sneuvelden en hier anoniem werden begraven. Volgens Schattingen liggen er nog zo'n 3000 Duitse militairen in een anoniem graf... Meestal worden ze gevonden in de buurt van slagvelden, zoals bij Arnhem, of in vliegtuigwrakken. Op de begraafplaatsen in IJsselstein zijn de laatste tien jaar zo'n 200 stoffelijke resten van Duitse militairen herbegraven. Voor de rechtbank in Rotterdam is zeven jaar cel geëist tegen vijf Somalische piraten wegens zeeroverij. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de mannen begin vorig jaar geprobeerd om een Antilliaans kopvaardijschip in de Golf van Aden te kapen. De aanval op het schip mislukte. De piraten wilden het schip naar Somalië brengen en losgeld eisen, al dus de OM. De vijf Somaliërs werden door de Deense marine opgepakt en later overgedragen aan Nederland. Het is voor het eerst dat in Nederland mensen terecht staan voor zeeroverij. Het weer vanuit het zuiden regen, maar in het noorden blijft het overwegend droog.